ZFM Dit is kerst met ZFM Met me nu Zie het Ja alweer het derde uur En ja niet zomaar een derde uur Gewoon het derde, derde uur Het derde uur zie het Ja met nu De laatste mix De laatste meest recente mix Van the one and only DJ Dion Sydney. Leuk dat je luistert Daar zie Hoi hoi voor Dennis geen drank meer. Stop de er maar weg. En Dennis zullen we nog zelf even aankondigen? Ja, dit is Mixtape 4.0, november. Mm. Maar we zitten toch al in december. Ja, die van december die komt uh, volgende week. Hou mijn hype spaart Nou, even reclame maken. Wat is je huis? DionCity.huis.nl. Gewoon Dion en Sydney aan elkaar. Zo, uitgehouden hoort. Tijd voor knallen! Shit. Play my own song, and the people you sing along, I'm to my beats in the best tempo. I will ring the shit and if it's not enough, we'll have the shit You want more of this, I will bring the shit And if it's not enough, I will have the shit if You want more of this, I so will ring the shit And if it's not enough, I'll have the shit if You want more of this, I so will ring the shit And if it's not enough, have the shit Ja, het brengt ons alweer bij het volgende mix. Ja, we gaan gewoon lekker keihard door. Maar we hebben natuurlijk ook nog eventjes... De party guide. De party guide voor. Oud en nieuw, waar kun je heen? Waar moet je zijn? Wij zie het. Dat sowieso. Maar ja, zal ik maar beginnen. Een leuk feestje. Speciaal uh, Dennis heeft hem uitgezocht. Hey, Erotic New Year vibe. In de Lexion. Entree. 20 euro, ja. Aan de, ja, flink Prijzig. prijzig. Maar ja, je weet nooit wat je ervoor krijgt. Prijs aan de deur: 40 hele euro's. Ja, en uh, als je niet weet waar Lexion uh, is. lig gewoon natuurlijk in de west overto Ja. Om 10 uur ben je er al welkom. Ja, en het gaat gewoon door tot de volgende ochtend: 12 uur. Ja, en natuurlijk wil je voor die 20 of 40 euro wel weten. Wie zijn er allemaal? Nou, dan ga ik je verklappen: Giorgio Schultz, busfus, Brian S. Victor Corral, DJ Jean, Jurgen, Rindy Katana, Spider, Cozy, Admission, The Jackers, Dennis R. Dano, MC Up, PDG, Quentin, Tenhoven, uh, Ruben Vitalis, Frenkel, San Baba, Fausto, Gohan. Ach, nou ja, er Gohan, zijn er nog uh, heel veel van, meer van, namen. Hey Gohan, van de bal. <laughs> Zo jammer weer dit. Nou ja, waar kun je nog meer heen? Nou ja, natuurlijk naar de Escape. DJ die Raimundo die heeft een hele mooie line-up uh, samengesteld. Het begint al om 9 uur en eindigt tot 5 uur de volgende morgen. maar liefst 50 hele euro's. Maar ja, dan krijg je ook weer een hele mooie line-up voor... Sunnery, James en Ryan Marciano. Raimundo, de bingo-players... Frederik Abbas, Proc en Fitch die komen speciaal uit Engeland over MC Prime, MC Knowledge, MC Iceman, Las Vegas, Ruby Wax, Joshua Walter, Danny Weetrote en Martino Rosso. Nou ja, wil je meer informatie kijken, dan even op www.sk.nl. Zeg ze nodig geweldig, beetje de beste wat best staat voor het oude jaar, hè? Ja, tuurlijk helemaal goed, toch? Ze gaan het jaar uit met een knal, hè? Dacht het wel, oh ja. Hey, heb jij ook nog een uh, leuk feestje uitgezocht? Eh, uh, ja. Rock Steady! Rock steady in the sand in Amsterdam. Ook met hele grote namen. Prijs is wel uh, 47,50 euro, dus ik zou even nog goed doorsparen. Even op de kinderbijslag wachten. Nou ja, Dennis, jij spaart toch alles op? Of ja, heb ik, de... ik ben er... <laughs> Maar goed, de line-up. Chucky, Sundry, James, en Ryan Marciano, Michael Mendoza, Afro Jack en Shermanology. Ja, en dat is natuurlijk nog niet het laatste feest, want ja, we hebben een hele grote selectie gemaakt. Een extra lange partykijt. Ja. Sexy motherfucker! In New Year's plaza. Eve. Ja, in harde Plaza. En dan kom je al voor 15 euro binnen. En ja. Het begint om half één, dus jij. Ja, ja, je kunt eerst af, nog af, even champagne een beetje, naar binnen gooien. A, een afterparty lijkt het wel. Het is meer een afterparty, hè? Ja, ja, het, ga, het begint pas ja, het uh, een gewoon... Nieuw, een after... Dit is het nieuwjaarsfeest, gewoon. Ja, als je het zo bekijkt. Ja, dit is het nieuwjaarsfeest, gewoon. Ga je nou over mijn en Joey's partykuit lopen zeuren? Nee, toch? Nee, Omdat ik we... zeur toch niet? Nou, nah, jij. ja, het is uh, een oude nieuw partykijt. ik wil niet zeuren. Tony Chacha, Quintino, Afro Bros, Lucky Charm, Joe Sucky, Lil C, MAX Master Jay, MC Bookshee, MC Knowledge, MC Prime, MC AWI, René Verkerk en DJ Robbie. Die kun je allemaal zien in de Powerzone. Harders Nou ja, wil je nog meer weten? Ja, het nationale oud- en nieuw feest op het museumplein. Ja, het is geen dance, maar ja. Hij hoort er toch eigenlijk bij het Museumplein. Gewoon gratis entree. En vanaf 9 uur kun je daar zien Boven de in en Toosken. Nou ja, en als je denkt van, nou ja, daar kom ik niet voor mijn bed uit. Marco Bersater hebben ze er ook nog neergeknald. Ja Dennis, yeah. wil je nog een uh, leuk nieuwjaarsfeestje geven? Ja, in de danssalon in Eindhoven. Stationsplein nummer 4. Het duurt van 10 tot 4. Prijs is 35 euro. Line-up is... Verrek Dawn. ...Jorgensen en Jesse Forn. Nou oh ja, dat is een leuke naam. Wil je meer informatie? www.dedansalon.com En ja, hij is pas weer sinds kort open... ...met nieuwe eigenaren. De klat was er even ingekomen. Maar laten we zeggen, dit wordt een heel mooi nieuw beginnen. Nou ja, als afsluiter van deze New Year's ...doen we nog eventjes Ballroom Blitz... ...in de Cruise Terminal in Rotterdam. Prijs 55 euro... En als je te laat bent, dus aan een kaartje aan de deur moet kopen... ...dan ben je 65 keiharde uris kwijt. Het feest begint al om 10 uur. En eindigt om 5 uur. Maar wat krijg je ervoor? Prokevich! Die trekken ze van al. Luce Voort, Crew Venetics, featuring MC Janto. Beggy Bekovic, vriend van de show. Die gaat samen met zijn vriend back-to-back... Back, ...René Ames, Cusco, Joshua Walter, Miss Bunty... ...Ronnie Hammond, Diep... Diggin, dat is de complete line-up voor Ballroom Tot zover de party, kite. Gaan we door met DJ Dion Sidney's Jermax? Yeah, Hier natuurlijk bij ZFM Zandvoort. Dit is See It. Van De allerlaatste zie je het van 2009 Maar niet getreurd Volgend jaar zijn we er natuurlijk ja, Helemaal bij met Ja over twee weken Nou dat moet toch wel een hele ja, hoop nieuwe nummers uh, opleveren jawel. Ja het is zo voorbij nieuwe, Zeker ja. als je gewoon naar de leuke feestjes gaat Hou ons in de gaten Ja op jouw huis en uh, Joey's huis ja, Ik doe er niet aan mee uh, Sorry ja, aan dat huis niet mee aan nee, het nee, nee, nee nee nee ik, uh, ik zit niet op huis Ik zit op korfbal Hé, hey maar uh, Dennis, bedankt voor een mooi jaar, zeg ik alweer. Ja, jij ook hè. Lekkere mixen, ook allemaal een mooie jaarmix. Het ging er weer hard voorbij.